In de haven van Rotterdam zijn negen mensen gered uit een zeecontainer. Ze zaten opgesloten in een container met boomstammen... en belden zelf 112 toen ze ademhalingsproblemen kregen. De politie kon ze zo oppikken. Ze zijn aangehouden, ze zijn overgebracht naar het bureau van de zeehavenpolitie. En dat is omdat wij ervan uitgaan dat het uithalers zijn. En uithalers zijn mensen die binnen de drugshandel... verantwoordelijk zijn voor de drugs uit een container halen. De politie is nog andere containers aan het doorzoeken... om er zeker van te zijn dat daar niet nog meer... Mensen in zitten. François Boulanger is overleden. Hij werd ook wel Mr. Lingo genoemd. Dat programma presenteerde hij heel lang. Hier is de presentator, François Boulanger. Goedenavond, welkom bij Lingo, aflevering 405. En de afgelopen paar keer blijft iedereen maar winnen, dus we hebben weer vier nieuwe kandidaten. En die stel ik aan u voor. Hij werkte eerst achter de schermen bij Lingo. En toen de presentator met dat letterprogramma stopte... mocht hij van zijn collega's voor de grap auditie doen... en werd hij ook echt de nieuwe Lingo-man. François Boulanger was 67 jaar. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 1777 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat is het laagste aantal nieuwe besmettingen sinds begin juli. In de ziekenhuizen is het ietsje drukker. Daar liggen nu 658 mensen met corona. Een motorclub in Heilo in Noord-Holland moet zijn clubhuis binnen. ...twee weken ontruimen. De club CMC wordt door de rechter gezien als onderdeel van de hels Angels... ...en die motorclub is verboden. Geen rondje met de koets, geen ridderzaal en nu definitief ook geen scène. Net als vorig jaar zwaaien de koning en koningin op Prinsesdag ...niet naar het publiek vanaf het balkon op Paleis Noordeinde. Ze zijn te bang dat er te veel oranje vins op af zullen komen. Het weer: soms zon, maar er kan ook een buitje vallen. Het is een graad of 21. Morgen geregeld zon en warmer, 21 tot 26 graden. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk Den Oever-Herenveen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daarom is voor beide richtingen maar één rijstrook afwisselend beschikbaar. Er staat veel vertraging in de files aan weerszijden van de dijk. En daarom kan je maar beter omrijden via de Houtripdijk en Flevolands. Op de N242 Middenmeer-Alkmaar bij Boekelemeer staat 4 kilometer file door een ongeluk. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Dat was McFadden en Whitehead en no stapping als Nou op 75 dB, Albert-Jan. Dus dan weet je dat. 75 dB. Zo hard stond hij op dit moment heel even in de studio. Omdat dat een geweldige plaat is natuurlijk. Ja, dus uh... Maar in de studio kan het ook. Ja, toch? Ja, dat, ja, dat, ja dat zeker. zeker. Nou, we hebben ervan genoten. McFadden en Whitehead en uh, no stapping als Nou. Want wij gaan zeker door tot uh, 5 uur. En eigenlijk als we de finale mee willen nemen van de sprintrace... Dan, uh, Moeten we iets later uh, eindigen. Dus, Fred, als je luistert... Nee hoor, Fred uh, zit er als het goed is gewoon straks weer... na vijf uur, na zijn vakantie. Wat gaan we in de uur allemaal nog doen? Uh, over de tweetal etappe gaan we natuurlijk even naar Pit Report. En dan uh, hebben we natuurlijk nieuws over het aantal uh, races... wat gepland is uh, voor de Formule 1. Daar zijn de meningen ook over verdeeld... Want uh, ja, de 24 of 25 races is toch wel erg veel voor, uh, voor zo'n seizoen. Daarnaast natuurlijk de stoeltjesdans, is, uh, de stoeltjesdans in de Formule 1 is ook uh, volledig in gang. Inmiddels zijn er altijd een aantal stoeltjes weer vergeven. Maar er is nog één die ons zorgen baat. Maar er komen we straks wel even nou, zorgen uh, die ons bezighoudt. Daarover meer tijdens PIS Report over een tweetal platen. Half vijf, weer een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Pim. En het gedicht van de dag, ja, liefhebbers, het wordt in, in, in hoe het, in dialect. En het heeft alles te maken met uh, de beste zangers van Nederland, want dat programma is weer begonnen. En het heeft ook wat te maken met Max Verstappen. Hoe dat allemaal uh, in elkaar past, dat allemaal tijdens het gedicht van Kwart voor Vijf, onder de Drentse titel On the Aan de kant. Oh, oké. Okay. Het gaat over snelheidsovertreding in Drenthe. Nou, dat, uh, dat weten ze wel, hè? <laughs> ja. Nou, daar, geen moeite mee. Uh. Ik had nog een uh, mooie reportage... Oh, nee, van, uh, van de Achterhoek heb ik uh, nog een hele mooie, mooie reportage gezien... Uh, van de week, uh, ook op uh, televisie. En dat ging uh, dus uh, over uh, de, de, de motorracers... die dan, uh, zeg maar, georganiseerd worden. En dat wordt gewoon uh, op de straat... de straat wordt omgebouwd. Uh, tot een circuit en alle bewoners doen gewoon mee aan dat uh, feestje... en die stellen hun tuin beschikbaar en desnoods uh, rijden over mij stukje land, dat maakt ze dan ook uh, allemaal uh, niks uit. En voor iedereen is het één uh, groot feest. En er komen mensen die dan uh, uit het westen komen... die denken daar een goedkoper huisje op de kop te tikken voor de reus... Weet je wel? Ja. Uh, nou, dat valt dan toch wel tegen. Want s ochtends om half vijf... dan beginnen ze al met die trekkers uh, te rijden natuurlijk... Uh, richting het land. En die dingen die zijn ook niet uh, geluidstil. En dan uh, heb je uiteraard ook nog uh, geregeld de uh, motorraces. Maar wel een, uh, echt wel uh, een, uh, ja, dat, dat een Nederland uh, gevoel. Een uh, wij-gevoel. Dat, uh, dat hebben ze wel uh, daar heel erg. Nou, en dat uh, ontbreekt wel eens in het westen. Zullen we het zo maar zeggen? Hey. Ja, maar dit weekend, nou doe je ook een beetje over de eh, Formule 1-circuit... Uh, race. Het nee weekend. hoor, helemaal nee, niet. Maar dat nee. was namelijk perfect. Dat was ja, ja, nee, daar hebben wij over. Wij, wij ja. Maar goed, uh, bedoel, de regels zijn regels... maar er worden steeds meer uh, aan die regels getrokken. En dan heb ik het natuurlijk over uh, het, uh, geluidsinstallaties en dergelijke... tijdens uh, evenementen. Goed, uh, daarover later meer. Okie, okay, maar eerst weer meer muziek. Wat dacht je van deze music is a world within itself with a language we all you can tell right away and that a when the people start Van de grootslid van de Stevie Wonder hoor je op de zaterdagmiddag. je Mijn nog Goedemiddag Sanford en leuk dat je luistert. Nou, de radio aandeel, wat is zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week. Niet alleen op radio, maar uiteraard ook op tv-kanaal 40 digitaal. En wat heel veel mensen niet weten en steeds weer vergeten... als ik het zeg, en het is heel erg belangrijk... kanaal 915 voor de radio op tv... Of kanaal 1915, als je met een uh, kaartje werkt uh, in je televisie. Want uh, vanmorgen hadden we bijvoorbeeld heel even geen, uh, geen radiogeluid uh, op kanaal 40... Hè, bij Goedemorgen Zoforts. Ja. En toen gingen mensen reageren naar mij toe... ja, je kan het op mijn tv niet meer ontvangen. Ik zeg, kijk dan even op kanaal 915. Nou, die stonden me echt aan te kijken van uh, waar <laughs> heeft hij daar nou weer over? Nooit van gehoord, dus bij deze kanaal 915 of... Uh, 1915 hoor je 24 uur per dag hoor je het uh, radiogeluid van uh, ZFM. Zo dadelijk gaan we pit reporten, maar uh, eerst uh, ga ik jou nog uh, verblijden met een uh, groep die na 40 jaar weer uh, aan een nieuwe hit toe was. En over wie hebben we het dan? Nou, daar hebben we het over niemand anders dan. Abba. Boy, Now it's quiet, so I guess they left the park.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 Eigenlijk helemaal niks veranderd. Na al die jaren, 40 jaar, klinkt nog steeds goed. Abba, en don't shut me down. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja! Wat uh, ook niks veranderd is dat we om uh, kwart over vier... of om en daarbij kwart over vier de Pit Report voor je hebben. Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft afgelopen vrijdag in een interview met de Telegraaf gesteld dat er voorlopig een streep wordt gezet door het aanvankelijke plan van 25 races per seizoen. Max Verstappen juicht dat toe. 25 wedstrijden per jaar is niet te doen voor niemand niet. Ik vind nu sommige triple headers, dus het zijn dus drie races op rij. Uh, ...zijn ook al te veel. In mijn ogen gaat het om kwaliteit en niet om kwantiteit... Al dus Verstappen desgevraagd in Monza. In het debuutjaar van de Nederlander, dus 2015... ...stonden er 19 Grand Prix's op het programma. Dit jaar zouden er al 23, uh, dat er, er al 23 zijn geweest. Maar vanwege de corona-epidemie is dat teruggebracht naar 22. Ik kan het heel goed met Stefano vinden... ...maar uiteindelijk is hij niet de enige die hierover gaat... ...houdt Verstappen een slag om de arm. Ik ben benieuwd hoe het er over een paar jaar uit gaat zien. En trouwens heb je ge dat gelezen dat de Asser Business Club... Uh, aan het onderzoeken is of ze eventueel een tweede race in Nederland kunnen gaan houden. Ik heb er inderdaad uh, iets over gelezen. Wat denk je zelf? Het zou toch prachtig zijn? Ja, het zou heel mooi zijn. Het zou als geweldig het lukt. zijn als dat lukt. Maar in ieder geval mocht daar meer nieuws over komen, dan houden we u uiteraard op de hoogte. Maar als ze het beter willen doen dan Zandvoort, dan zijn ze nog wel even bezig. Maar goed, ze dus nou uh, dus doen we nou twee keer in Monza rijden, maar dat, dat is een Mercedes circuit. Uh, uh, dus dan weet je van tevoren al dat het heel erg moeilijk wordt om daar de uh, maximale punten uh, te voor Max. Maar goed, wordt vervolgd. Uh, George Russell wordt geen tweede man achter Lewis Hamilton bij Mercedes. Mij is uh, verzekerd dat ik dezelfde behandeling krijg, uh, uh, krijg als Lewis en we gelijke kansen krijgen. Ik weet ook dat we respectvol uh, Wordt dus wel tweede man achter Lewis Hamilton bij Mercedes. Uh, ik lees het verkeerd. Ik weet dat ook dat we respectvol tegen elkaar zullen racen, zei de 23-jarige Brit Formule 1-coureur die volgend jaar bij de Duitse Rennstal de plaats inneemt van Valtteri Bottas. Russell, die aan zijn derde seizoen bij Williams bezig is, liet al eerder weten dat hij opkijkt tegen Hamilton en het een grote eer vindt de teamgenoot te worden van het zevenvoudig wereldkampioen. De talentvolle Brit weet ook dat de relatie tussen Hamilton en zijn teamgenoot nogal eens moeizaam kan zijn. Hamilton botste voorheen bij Mercedes geregeld met Nico Rosberg en in zijn debuutseizoen bij McLaren toonde hij niet veel respect voor zijn toenmalige verdette Fernando Alonso. Bottas schikte zich in de afgelopen seizoenen wat makkelijker in een dienende rol. Ik weet dat Mercedes ervaring heeft met een slechte dynamiek tussen zijn twee rijders... en het team heeft mij ook te kennen gegeven dat ze dat niet willen. Persoonlijk deel ik, deel ik die mening. Ik denk juist dat het belangrijk is dat Lewis en ik samenwerken en het team pushen. Volgend jaar zijn er nieuwe regels en is er een nieuwe auto... dus is er geen enkele garantie dat Mercedes de snelste auto heeft. al dus Russell. Gaan we door naar Yuki Tsunoda. was afgelopen donderdag in aanloop uh, van de Grand Prix van Italië op Monza opvallend open. Toen hij me gevraagd werd het uh, gevoel bij zijn contractverlenging bij Alfa Tauri. Het kwam eerlijk gezegd als een verrassing, al dus de 21-jarige Japaner. Mijn eerste seizoenshelft was best uh, inconsistent, al dus Tsunoda verder. Ik bleef maar crashen en dat kost het team veel geld. Ik was aan het einde van het eerste seizoenshelft echt niet goed bezig. Neem bijvoorbeeld Hongarije. Toen knalde ik tijdens de eerste vrije training in een muur. Dat kostte onze hele sessie bijna twee, bijna twee zelfs. Tsunoda begon dit seizoen prima met een negende plek in de Grand Prix van Bahrein, maar daarna ging het snel bergafwaarts. In de twaalf races die volgden eindigde hij nog vier keer in de punten. Volgens Tsunoda had hij het lastig met de druk die op uh, om de hoek kwam kijken bij de rijders in de koningsklasse. De teambazen eisen dat je consistent presteert. Ik ben er alleen niet in geslaagd... om mezelf gedurende de eerste seizoenshelft te verbeteren. En nu weten jullie waarom. Al de Tsunoda die extra blij is met zijn nieuwe contract. Ik ben het team erg dankbaar. Nou, dan houden we nog één stoeltje over, uh, uh, Rob. Ja, dat wordt een uh, spannende albizan. Hey. Ja, nou, uh, uh, verlos me. Uh. Nou, we hebben het over het uh, team van uh, Sauber of uh, Alfa Romeo... Wij het, uh, ja. wij, wij opdoelt dat, dat ene stoeltje van uh, Joe Finacci, hè? daar gaat het om. Klopt. Dus uh, gaat uh, Joe Finacci, gaat die door? Of komt er uh, iemand anders met uh, heel veel geld? Of gaan ze voor het uh, daadwerkelijk hele goede talent uh, uit Nederland? En daar heb ik het over. Nick de Vries. Nou, uh, de nummer 1, uh, de Formule E-kampioen uh, van dit jaar. Wereldkampioen, ja dat klopt. Er nou, was van de week ook een interview met de teambaas van uh, Alfa Romeo. En uh, die was daar erg onduidelijk over. Maar hij zei van ja, de, ik moet nog even kijken naar de races die nog worden verreden in de Formule 2. Want normaal gesproken, normaal gesproken is de winnaar van de Formule 2 uh, die schuift door naar de Formule 1. Dus die optie hield hij wel degelijk over. Ten aanzien van Nick de Vries, ja, dat is nog een hele goede rijder. Ik bedoel, veel meer kwam er eigenlijk niet uit. Nee, van de week kwam al van... De... Een van de, de race-sites, het uh, verhaal, dat het contract getekend was tussen Niek en, uh, en Alfa ja. Romeo. Maar... Uh, fake news. Dat, uh, ja, dat, dat bleek dus uh, achteraf toch uh, fake news te zijn. En er is ook nog een Japanner die, uh, die zich zegt. Ja, achtermeld. dat is diegene met heel oh. veel geld volgens mij. Ja, ja, nou ja, klopt. Daar komt het uiteindelijk... Uh, ik denk dat die het dan wordt. Ja, die had een 100 die, miljoen mee, geloof die ik. Die neemt een heleboel geld mee. Ja, iets van 100 miljoen. En dat heeft ongelooflijk niet. Dus, maar ik ben erg benieuwd waar ze voor gaan kiezen. Maar in ieder geval, dat stond. Zou nog een optie kunnen zijn voor Nick, maar ik schat zijn kansen uh, geen 50%. Nee, de enige die daar een uh, antwoord op kan geven, dat is Joe uh, Ja. Wat ik kan zeggen van uh, you can drive my car. That's a girl what she De uh, single van de Beatles en uh, Drive My Car. Zo dadelijk het dier van de week. En we hebben een eh? nieuwe, hè? Wie is het? Uh, Pim. Pim, Pim Pim. Yep. Pim, het dier van de week. Maar eerst Michael Jackson en Off the Wall. It's Dat was Michael Jackson en Off The Wall. Daarmee is het al vijver geweest. Tijd voor het dier Pim. Mijn naam is Pim. Ik ben een boomerreu van net drie jaar oud. Ik ben afgestaan omdat het niet goed ging met de kinderen in huis. Ik zoek een, dus een rustig huis waar ik alle aandacht krijg. Naar nou, mensen ben ik in het begin afwachtend. Ik wil gewoon even rustig kennis maken met iedereen. Als ik het te druk vind in huis, dan trek ik mij lekker terug in mijn bench. Zodra ik uh, aan toe ben, kom ik rustig even kennis maken. En mag je me best ook even aaien. Als, er als ik er geen zin in heb, uh, geef ik dit duidelijk aan met een grommetje. En dan loop ik vaak ook zelfs weg. Kinderen en, ik hebben geen goede... kinderen en ik zijn geen goede optie. Ik zoek een huis zonder kinderen. Dus een huisje waar ik in de toekomst geen kinderen komen, zoek ik het liefst. Andere honden gaan prima, wel ben ik gewend om mijn huisje voor mezelf te hebben. Ik zoek dus ook weer een rustig huis zonder honden. Buiten op straat is dit geen probleem. Aan de riem kom ik soms een beetje mopperen, kom, kan ik soms een beetje mopperen, maar loslopen was geen probleem voor mij. Als ik gewend ben, luister ik goed en doe ik graag wat voor je. Met katten kan ik hier in het asiel prima overweg. Als ze niet wegrennen, moet ik in dit huis ook geen probleem zijn. Even alleen zijn kan ik prima hoor. Ik ben ook heel netjes en zindelijk. Op een uh, nieuwe plek zal ik het misschien wat, wel wat spannender vinden... en moet ik dus nog even de tijd krijgen uh, om te wennen. Heeft u bijvoorbeeld die rustige plek om met, uh, uh, met genoeg wandelingen en liefde? Dan zien mijn verzorgers graag uw mail verschijnen naar... dierentehuis.kennemeland-apenstaatje-dierenbescherming.nl apenstaatje dierenbeschermingnl dierentehuis Vermeld hierin uw motivatie, gezins-, woon- en werksituatie en een telefoonnummer... zodat mijn verzorgers contact op kunnen nemen voor een afspraak. En waar verblijft Pim? Pim verblijft momenteel in het Dierethuis Kennemerland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk zoals gezegd ook even op de website www.dierenthuiskennenland.nl. Want ook Pim verdient een thuis. Zo is het dus ga voor Pim en andere leuke dieren naar Kennemer Dieren Thuis. En wij gaan beginnen aan de sprintrace. We schakelen over voor de start naar Albertan. Daar gaan ze. De rode lichten zijn uit met Max natuurlijk op kop en direct gevolgd nou, door Max die van drie momenteel op twee staat. Maar nu krijgen die absolute lastige chicane. Maar de, de, de kopmannen en de frontmannen laten elkaar in ieder geval leven. Dus Max van drie naar twee. Het gaat over 18 ronden. En de winnaar krijgt drie WK-punten bijgeschreven. Uh, ik zag twee uh, Ferraris rijden, dus die ene is weer gerepareerd. En ik zie nu een Alfa Tauri de bandenstapel ingaan. En er is dus al een gele vlag. Wordt vervolgd. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan voor deze update. Dat was dan de start van de sprintrace. Cantare, con la guitarra in mano. cantare.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 Laat me kantelen, piano, piano. lasciatemi cantare kantelen, want ik ben een Italiaan, een italiano een Italiaan, een Italiaan, een La crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv, torna Italia col caffè ristretto, le case nuove, nel primo cassetto, con la bandiera in e una 60 giù di carrozzeria.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 Ik kan niet ik niet vero. We dat toch uh, over uh, Italië hebben. Daar gebeurt op dit moment heel wat. Hebben we hebben het over de sprintrace op het uh, circuit van uh, Monza oh, Italia. Oh, oh. Wat, uh, wat gebeurt er allemaal, met je oh, nou. joh, joh, joh. Hamilton. Autos uh, vliegen van de weg. En, uh... Van Pol en momenteel uh, terug naar plek 5. Kijk, hij kwam toch in het gedrang te zitten. Hij had een ontzettend slechte start. En uh, hij werd links en bij, uh, links en rechts voorbij gevlogen. En even, ik geloof dat in, in, in, in de derde bocht... Uh, zo'n S-bocht naar links... waar ze met de 300 ongeveer op aankomen stormen... daar uh, deed hij een hemmeltje... He, een hemmeltje, om het zo maar eens te zeggen. Die lijkt een beetje te veel op wat hij die Max aandeed. Want die reed op uh, de achterband van een... Uh, volgens mij afro Tauri. Ik heb hem niet precies kunnen zien. Klopt. Uh, maar die maakte daar een mooie 360 graden... dankzij uh, Hamilton. Kijk nou, en uh, dat... Uh, dus... Dus dan kon hij daar ook weer mee door. En Tsunoda is ook weer aan het... Uh, die denkt ook dat hij in de botsauto zit. Dus uh, het is uh, stress al om. Geelde vlaggen en uh, noemt u maar op. Maar in ieder geval uh, wat wel belangrijk is... is dat uh, momenteel uh, Max tweede ligt. En uh, achter valt er die Bottas. En Bottas, dat weten we... Die start morgen uh, vanuit de pits als laatste. En als Bottas nou drie punten pakt, is er niks aan de hand. Nee, maar het gaat eigenlijk om twee dingen. Max vindt die drie punten ook wel lekker. Ja. En als je nou één of twee wordt, wordt sowieso pole Position dan uh, voor Max. Dat, nou ja, klopt. We lopen op de dingen vooruit, want er is al zoveel gebeurd. En, uh, uh, en er is nog zoveel te reizen. De, de te race duurt, ja. maar, duurt maar een half uur. Maar, uh. Nee, er kan nog heel veel gebeuren. We houden het uh, voor je in de gaten. Twee platen nog en dan het uh, gedicht van de dag. Nou, ja. Hij mag de titel van het gedicht nog een keer uh, zeggen. In het Nederlands is het Aan de Kant. Nou, dat vind ik makkelijk. Aan de over, kant. Het gaat over een auto die door Drenthe rijdt... en die door de politie wordt achtervolgd. Met zwaailichten en dergelijke. Maar met een heel verrassend slot. Maar ja, het is in het Drens, dus goed opletten. En in het Drens is de titel On de Kant. On de Kant. On de Kant. On de Kant. On de Kant. On de Kant. Zoiets. Je hoort het allemaal zo meteen. Kwart voor vijf het gedicht van de dag bij CFM. Bas uh, Toto, meteen gaan we aan de kont, maar eerst deze, Mano, ciao. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa deprisa rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy. El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor Que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena Que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido Que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando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 A nunca a dual cuando me buscan nunca estoy cuando me encuentran yo no soy el que están frente porque ya me fui corriendo más allá me dicen el desaparecido cuando llega ya se ha ido volando Sa de prisa rumbo perdido perdido en el siglo perdido en el siglo siglo XX. cuando al 21 me llaman el desaparecido En el desaparecido cuando llegaré? cuando llegaré? cuando llegaré? Me dicen el desaparecido Fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido Esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo Un motor que nunca Deja de rolar Llevo en el alma un camino Destinado al no me llaman el desaparecido que cuando llega ya se ha ido volando vengo volando voy de prisa de prisa rumbo perdido Dat was een, de zonnige zingel van Mano Chao. En dan gaan we nu aan de kant. Dat is het uh, gedicht van de dag. Oftewel, aan de kant. Ik stap in mijn wagen. Ik heb goede zin. Ik word lekker spoken. Ik rie overal tegenin. Het rode stoplicht, dat haal ik nog net. Ik geef zoveel gas dat ik tram verget. Alle rotondes, die neem ik linksom. Dat vind ik zo mooi, ik weet zelf niet waarom. Ik zie een drempel, dat is mijn kans. Ik spring voorbij, die langzame zwaans. Onderkant. de kant. Ik rem niet voor dieren, want ik rem nooit. Ik heb al mijn, zijn, al zijn leven, altijd al zat verknooid. Alle politie die dag ik uit. Ik kreeg een kick van het sirene geluid. Ik kijk in de spiegel, ze komen mij no. Ze goot dezelfde kant uit en ik ook Haha, <laughs> Ik stroop mijn mouwen op. Mijn hart pompt, want ik rie op kop. Aan de kant. Laat ze maar kom, het gas op de plank. Ik trap mijn deur van Biem meer. Laat ze maar kom, het gas op de plank. Ik geef mijn morgens meer. De eerste vier vijf, vijf die ben ik zo kwiet. Maar dan ken hij die Wouter nog niet. Bunt net mieren, ze blijven mooi kom. Ik schakel terug. me, on de kant. Nou kom ik pas echt goud op gang. Mijn grote geluk is, ik ben nooit bang. Die ophaalbrug, geef ik niet gaat net omhoog. Ze zien mijn vliegen als een blad uit de boom. Ik ga wel hoog, maar niet zo wit. Dondert mijn wagen op de kop. Ik kling op de wal met mijn stuur in de hand. Lachend zwaai ik naar de overkant. Die brug geert omlaag, maar ik laat niet kennen. Ze haalt mijn bied wegrennen. Oh, meneer Max Verstappen, is het goud met u? Heb je misschien een sticker voor mij? Ja. Ik heb goeie zin, ik lor een lekker spoken, kree overal tegenin. Het rode stoflicht, dat haal ik nog net. Ik geef zoveel gas dat ik het remmen vergeet. Klingzam dat dus vind ik zo mooi. Ik weet zelf niet waarom. Ik zie een drempel, daar is niet. Dag ik u, want ik kreeg de dik van het chilene gelukt. Je kinder spiegel, ze komen met Noah. We gaan dezelfde kant uit die ik ook. Hoor. Ik zo kwiet, maar dat ken ik, want die er nog niet. Het bunt niet, ze brieven maar komen! Ik schakel terug tot verder tonnen! applausje ook voor het gedicht van de dag, Albert-Jan. Maar heb je dat geleerd, dat uh, Drens? Uh, ja, <laughs> ja. Daar kom ik weg. weg hier kom, kom ik weg, hè. Weg. Daar moest ik ook aan denken, inderdaad. In tieners op de BSA moest ik ook aan denken ja. bij het uh, horen van het, uh, het gedicht van de dag. Nou ja, daar houden wij het wel uh, gewoon uh, bij, uh, bij deze, hè Fred? Ik jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden Dat hoef ik jou niet uit te leggen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 Op op de Als ik morgen ga, heb ik van dat. ik heb alle mooie dingen die ik kon gebruik. Nou, het rittig uh, natuurlijk niet met de andere kant. Maar uh, ja, wel een mooie poging inderdaad. Van uh, Donny en uh, René Vroger. De nieuwe single heet Bon Gepakt. Ik heb de Bon gepakt. Kende jij hem al, Fred? Nou, jij niet natuurlijk, want uh, je bent uh, drie maanden op vakantie geweest. Ja, dan uh, ben je een beetje achter met de muziek. Ik, ik heb wel een Bon gepakt. <laughs> ja, wel een Bon gepakt. Jij ja, reed je te hard op de snelweg. Ah, ja, jongen, jongen. Jongen, jongen, ongelooflijk. Welkom terug. Ja. Welkom thuis. Welkom ja, home. We zijn er weer. Ja, we hebben hier uh, weinig veranderd. Ja, we hebben even een race gehad op het circuit. Ja. Heb je daar nog iets van meegekregen in het buitenland? Uh, dat heb ik inderdaad uh, niet, op bijna, niet in het buitenland. Maar hier heb ik dat uh, eventjes gevolgd uh, op, uh, via YouTube. Kijk. Ja, via het YouTube-kanaal uh, werd eigenlijk uh, van alle kanten wat uitgezonden. Ja, dat was een heel mooi feest. Ja. Maar zometeen hebben we ook een mooi feest. Want jij bent weer terug na vijf ja. uur. Ja, we gaan weer lekker de muziek draaien natuurlijk. En uh, we krijgen ook een gast uh, vanuit Groningen. Hey. Hey, kijk nou. Kijk <laughs> nou. Uh, maar ze zingt, ze zingt een, een, een, een nummer die, die heeft ze uitgebracht. En dat is een, een solnummer uh, van Edda, uh, Edda Adams. Edda, Edda, Edda, Edda, James. Ja, Edda James. In ieder geval jaren zestig. Oh, yeah. En uh, dat heeft ze opnieuw uitgebracht. En uh, dat komt ze dus uh, vandaag uh, hier ja, vertolken. Lekker Laten de, horen. de titel van het nummer? Het uh, uh, nog wat. Oké. Okay. At uh, loose, loose was het loose voor zover mij. Oké. Okay. Dat het was. En uh, ja, natuurlijk gaan we ook nog eventjes bellen. En dat doen we met Davy. En zijn nieuwe single heet Want jij. En Alvin gaan we ook bellen. Zijn nieuwe single heet De trein naar het geluk. Nou, Dat is een hele mooie trein. Ik, ik weet niet waar het spoor is. Maar. <laughs> het spoor zijn we even bijster, maar goed. <laughs> uh, even kijken. En, uh, ja, de formatie zus. Uh, twee zusjes Die, uh, die de gaan zusjes <laughs> ook Ja, en uh, die nieuwe single heet Onwijs Veel Echte Liefde. Nou, dat wordt weer uh, ja. een mooie fretser dadelijk na vijf uur. Hoeveel weken ben je in? Nou, uh, een uh, week of vijf denk ik, of niet? Uh, ik denk zes. Zelfs. Zes zelfs? Ja. ja. Jeetje. Uh, ja. Nou ja, het ja, was maar... een mooie vakantie. Mooie ja, ja, uh, he? Hebben we net uh, ook buiten de uitzending uh, begrepen. Mooi, mooi geweest ja. vakantie. Ja, zeker heerlijk. Okay. Ja, ja, dat, uh, wel heet. Wel het want ja, over welke temperatuur hebben we het dan? praten we toch over een temperatuur tussen de 8 en, 38 eh, tot en met 42 graden ergens in het eh, zuiden van het land. Nou, als je een eitje moet bakken is dat niet vervelend. <laughs> Ga je dan op je motorkap doen? Ja, gaan op de motorkap. Maar dus. uh, ja, nee, anders uh, toch wel een beetje aan de hete kant denk ik. Ja, maar goed, we hadden water in de buurt dus. Dat Gelukkig, helemaal nou helemaal goed Robert ja, ah, Ik moet heel snel zijn. We, zitten, we zijn in de 16e ronde uh, met uh, een totaal 18 ronden. Verstappen op tweede plek snelste tijd gereden. Dus krijgt hij daar een extra punt voor? krijgt ook weer een puntje voor. En uh, Bottas uh, vooralsnog op kop. Maar dat is geen probleem, want die start morgen vanuit de pits. Dus dan heeft hij nu een extra punt. Vier punten, als ik het goed heb uitgerekend. Drie omdat hij de sprintrace wint. Uh, in ieder geval, eerste. Oh nee, nee Bottas die krijgt natuurlijk de, de, de drie punten. Maar in ieder geval, verstappen één punt voor de snelste ronde. Bottas zal wel winnen, tweede verstappen. Maar morgen op Pol verstappen. Dus hij heeft twee keer mazzel, punt en een punt en de pole position. Nou, heel mooi. Dus morgen er nu uitziet, hè? Morgen, morgen de race. Drie uur weer uh, op uh, Monsa. Ja. En uh, op dit moment de sprintrace.